Echt te gek. Ik ben gewoon een de mannen geworden, door rots. Er een lelijk, een lelijk spelletje met me gespeeld. Die schoolslag van mezelf. Zoveel raakte ver weg. Was daar net nog zo dichtbij. <laughs> Moet je nou kijken? Mijn armen en benen. Benen? Die zijn er niet. Nee, mijn armen. Die drijven van me weg. Die rots gaat weg, heeft er genoeg van. Wat een vervelende in het hoofd van Paula daar net boven de golven. Ja, die zal mooi in staat zijn om nu te zwemmen. Die drijft op haar zwangere buik, zo simpel is dat allemaal. Wanneer wordt die demon geboren, Paula? Hij is al geboren. Hij probeert me naar beneden te trekken. Ja, kinderen vreten je op. Wie weet dat niet. Hij lijkt op Simon. Grappig vind je dat? Wat je grappig noemt. Hé, hey, bleek gezicht, zou je me niet eens redden? Zou het niet aangenamer zijn om samen zachtjes en lieflijk ten onder te gaan? Ik ben geboren om te overleven. Zou best is waar kunnen wezen. Mooi. Boel, Joris. Op deze manier loopt alles in het honderd. Simon, waar zit je? Die man heeft niet lang meer te leven. Welke man? Je vader. Gaat hij dood? De, de ernst van het leven, Joris. Daar hebben we nu mee te maken. Welke ernst? De ernst. Als je me nou? Kijk nou toch eens. Hij kan niet eens meer praten. Hij koud op woorden die er niet uitvullen. We krijgen het niet te horen. Gelukkig maar. Een paar laatste woorden, daar heeft iedereen recht op. Ja, ja, de een wat meer dan de ander. Mensen kunnen dit dingen even voor ze doodgaan vaak zo aardig formuleren. Dus gewoon stafelrisme staan dan, wat je zegt. Heb je al iets moois in gedachten? Geen flauw idee, jij? Ik denk dat ik even zwaai. Je weet wel, zo'n algemeen gebaar voor iedereen bestemd. Geen selectie meer tussen familie, vrienden en overige. Nee, even aardig afscheid nemen van iedereen, de hele wereld. Wat jij? Ah. Huil je? Ik huil helemaal niet. Het lijkt me misschien maar zo. De tranen stromen over je wangen. <laughs> Simon moet huilen, Simon moet huilen. Verbeeld je je maar. Veel beste spullen. Heb jij trouwens nooit zien huilen? Weet ik hoe dat eruit ziet. Ga je eigenlijk dood, Simon? Ik niet. Ik kijk wel uit. Je stottert? Ja, zie je dat? Nou, een beetje laat. Had je iets eerder moeten beginnen. Dan had ik er misschien nog wat aan gehad. Zeg eens eerlijk, jij hebt die rots toch ook niet gehaald? Natuurlijk niet. Dacht ik al, grappenmaker ben je. Als je de dingen niet serieus neemt voor jezelf, je zelf de dingen ook niet serieus genomen. Het aardige effect van weerkaatsing. De dood is een grapje. voor het laatst lag, Lacht het Tess. Je eerste grapje, geduld wordt beloond, ik wist het al. <laughs> Als niemand het van je verwacht, dan word je ook niet grappig. En toch is het niet waar. Wat? Misschien word je min of meer degene die anderen verwachten dat je wordt. Maar er blijft iets niet kloppen. Dat verschil, dat ben je misschien. Ik zei het daar net al, ik ben hier niet alleen. Waar niet alleen? Waar? Waar ben ik? Ergens waar ik niet ben. Prijs nooit de dag, maar het was toch avond. <middels> ben je ooit met Paula naar bed geweest? Natuurlijk, maar alleen om het mezelf daarna kwalijk te kunnen nemen. Ja, je hebt altijd graag een hekel aan jezelf. Hij leidde recht en slecht een onverdraagzaam leven. Lukt je toch niet? Jij even een romantisch beeld van hem. Zou het? Ach, jij vindt het zo mooi doodgaan. Ja, ja. Als het maar wel doodgaan van anderen is. Is een beetje aardig voor die man. Mocht je hem ooit nog zien. Praat gewoon een beetje met hem over ditjes en datjes. Je weet wel. Niet over mij hebben. Neem hem op uit bed. Draag hem in je armen. Roost hem vooral niet. Want dat is zo ontmoedigend. Nee, scheld hem uit. Beledig hem. Zeg hem dat hij zich verschrikkelijk aanstelt en dat jij hem wel doorhebt. En begrijpt dat hij het heerlijk vindt het ziekenhuis met zijn geschreven op stelte te zetten. Zeg dat de verpleegsters hem een lastige en vervaarlijke oude man vinden. Zeg hem dat allemaal. En draag hem ergens naartoe waar muziek is. Leven, weet ik veel. Doe in ieder geval iets. Die man is gek op je. Zeg hem dat jij ook wel weet dat hij helemaal geen pijn heeft. En dat het gegil alleen maar woede is. Wat weet jij van woede? Is dat even mooi? Voor het eerst stotter ik niet meer terwijl ik met je praat. Het is voorbij, gebeurd, nog niet vergaan, even dan nog. Ben ik al bijna alleen? Herinner je je nog die dag dat het regende? We bleven thuis, we mochten de deur niet uit, allebei. Keek ik even haar op een neus. Waarom juist die dag? Weet niet waarom, maar ik moest er opeens aan denken. Ben ik nou alleen? Dan laat ik je dan maar op vader. Als dat je dan ook niet erg bevallen. Ik doe het toch. Wat kan het je schelen? Wat kan het mij schelen? Een klein, intiem feestje samen. Wordt het daar langs nogal niet eens tijd voor? Berendje, botje ging uitvaren. Met zijn scheepje naar Zuidlaren. De weg was recht, de weg. Was krom, nooit kwam bieren, een potje weer om. En je Zie je wel dat jij dansen kan? Mm Hij -hmm. moet nou langzamerhand wel verzopen zijn. <laughs> je weet het nooit bij Joris. Ik <laughs> kan er wel raar uit komen. Raar uit de zee hoop ik. Hmm. Je weet het te maken van zijn vakantie. Heel origineel, ja, dat wel. Heb jij wel eens naar die rots gezwommen? Klein stukje. Eén hmm. keer. En snel teruggegaan. Bang werd ik. Om niet voor te stellen. Nee, nee. Wat moet je ook doen op zo'n gekke rots? Te klein voor welke samenleving dan hmm. ook. Ik, ik kan erop gaan zitten. naar je navel staan. Verder helemaal niks. Ik heb die helemaal nooit vertrouwd. Altijd een beetje achterbaksgevoel. gevonden. Achter zijn ellebogen, daar kan ik van mee praten. En maar vriendelijk grijnzen met die suffe kop van. En dan mm -hmm. <lacht> bloemetjes uitgroeien. Kleine rapbloemetjes. nauwelijks enige kleuren. Snel aanspoelen zal hij ook wel niet doen. Hoe laat is het eigenlijk? Te laat. Als iemand dood is, dan merk je eigenlijk pas dat hij leeft. Het is bijna ochtend. Ik weet niet eens meer dat ik dans. Ik, ik weet niet eens meer dat ik beweeg. Nee, zeg. geen grapzaan, ik dans nog maar, jongen. Wat moet je anders doen? op. Zeg, op wiens feestje zijn we eigenlijk? We huh? Zijn we op een feestje? Leuk, vervelend, allebei. Mm -hmm. Sympathie. Ja, is jij maar vrolijk hoor, jongen. Joes. <lacht> in de gracht gelazen en weer volle maan. Volle maans, <tie> kinderen, dat zijn jullie. Doe, do, do, do. zeg dat wel, die bleke maagter in de lucht lees, heb ik altijd de pesten gehad, ik weet niet waarom. Jij bent gewoon bang. Voor wat? Hartstikke bang, jongen. Ik wil best bang zijn, graag zelfs. Ik wil weten waarvoor. Die maan is alleen jouw dode kop bescheiden. Waarvoor ben ik dan bang? Zeker niet voor dat bleke stomme ding daar aan de hemel. Daglicht. Heb je ooit geweten dat het er zo uit kan zien? Benen, darmen, maag, hersens. Wordt het niet eens tijd dat alles aan de aarde terug te geven? Daglicht, wees blij. We hebben nu niets met elkaar te maken. Ja, nou is al die drank eruit. Daar sta je. Wat nu? Dorst. Als ik me omdraai, zie ik je. Als ik me van je afwens, zie ik je. Eerlijk gezegd. Ik geloof dat ik er een beetje genoeg van begin te krijgen. Van het alsmaar zien van jou. Ziek. Je doet maar niemand denken. Je moeder, ziek. Mijn moeder zag er prachtig uit op haar sterfbed. Geen enkele emotie op haar boete gezicht. Niet iemand die in bed lag, maar iemand die er lang niet meer was. Wat een troostende en geruststellende aanblik was dat. Een mens zonder emoties. Zonder aanwezigheid. Jouw gezicht past bijna uit elkaar van emoties. Wie heeft je gevraagd je ooit met ons te bemoeien? Ons? Hij is dood. Hoe weet je dat? Hij, hij kan nog op die rots liggen slapen. Wat weet jij ervan? Wat bemoei je mee? Hij is dood. Beroerd genoeg dat ik dat weet. Wees blij. Alleen maar een fractie van een ogenblik heb je iets van ons leven gezien. Ik ben zijn vrouw toch? Weet je dat praten niet goed voor mij is? Een dokter heeft me dat zelfs een keer verboden. Die zei gewoon. Alles is best in orde met u, alleen niet te veel praten. Alleen het hoogst noodzakelijke. Wat moeten we doen? Zwijgen. <laughs> Hoe doe je dat? Door iets in je mond te stoppen. Een fles of een speen, zoek het zelf maar uit. Ik verafschuw je niet eens. Als ik drie pas heb gedaan, dan ben ik jou weer vergeten. <laughs> Hij mag niet dood zijn. <laughs> Hij mag zoveel niet van je.